zou Sampersen met het NOS-journaal. Minister Dekker blijft erbij dat mensen die als kind uit het buitenland zijn geadopteerd... zelf de zoektocht naar hun biologische familieleden moeten betalen. Een groep die uit Indonesië is geadopteerd wil daarvoor geld van de overheid... en had opnieuw een claim ingediend. Ze hoopten dat het dit keer wel zou lukken... na het harde rapport van de commissie Joustra. Die concludeerde dat de overheid decennia lang niet ingreep bij misstanden... Minister Dekker zegt dat een nog op te richten expertisecentrum al genoeg ondersteuning biedt aan geadopteerden. Marokko opent op 15 juni alle luchthavens voor internationaal verkeer. Dat betekent dat meer mensen vanuit het buitenland weer naar Marokko kunnen reizen. Voor reizigers uit Nederland geldt dat ze een vaccinatiebewijs moeten laten zien... of een negatief testresultaat van maximaal 48 uur oud. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn volgens een exit poll gewonnen door de CDU. Uitsluiten van de stemlokalen stonden de Christen-Democraten op 35% procent en daarmee zou de CDU de grootste blijven. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland voor de parlementsverkiezingen in september. De laatste nog levende bevrijder van Auschwitz is overleden. David Duschman was 98 jaar. In februari 1945 reed hij met een tank door de hekken van het vernietigingskamp. Dusman was zelf Joods en diende destijds in het leger van de Sovjet-Unie. Later werd hij professioneel schermer. Het Nederlands elftal heeft de laatste oeverwedstrijd voor het EK gewonnen. In Enschede werd het 3-0 tegen Georgië. Depay scoorde uit een penalty. Daarna waren er doelpunten van Weghorst en Gravenberg. Het EK begint komende vrijdag. Volgende week zondag is de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Oekraïne. Het weer. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 12 graden. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1441 hier op ZFM. Pam S. berry Zij is een goede bekende van Peaceful Radio Shows. En zij heeft een nieuw album 12 Month. En daar gaan we dan ook mee beginnen. Dan komt, eens even kijken, nieuwe artiesten. Tim Shadow en Mike Koop, nooit van gehoord. En zij hebben het album In The Presence Of The Gravity gemaakt... Dan natuurlijk, zoals ik het vorige uur had, over eh, Meristica en Australis. Um, even kijken. En dan hebben we het ook nog over het album Tantajo Records. En dat zit in Engeland. En dat wordt geleid door Clen Payne. En het is allerlei titels komen langs. En het is toch altijd weer hele fraaie muziek, weten ze daar te verzamelen. We sluiten af met Elika Mahoney met Glimmerings in de Summerstorm. Nou, ik hoop dat het de zomer mag blijven, maar liever even geen storm. We hebben al genoeg gehad aan slecht weer, denk ik zo. Veel luisterplezier peacefulradio.info, daar vind je de playlist en de muziek zonder gesproken woorden en daar kan je uren naar luisteren.